Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 uur. Ho, ho. Levy van Eck met het NOS-journaal. Groenland verliest veel meer ijs dan verwacht. Dat schrijven 89 polwetenschappers in een publicatie van Nature. Het ijsverlies is zeven keer zo groot als in de jaren 90. Dat komt overeen met het somberste scenario van het VN-klimaatspanel IPCC. Het recordjaar was 2011, maar mogelijk gaat 2019 daar nog overeen... Aan het onderzoek werkten ook wetenschappers van de TU Delft en de Universiteit Utrecht mee. De Amerikaanse marine heeft de vliegtraining van 300 Saoedische militairen opgeschoord. Dat heeft te maken met de aanslag afgelopen vrijdag op een marinevliegbasis in Florida... waar een 21-jarige Saoedische luitenant in een klaslokaal drie mensen doodschoot. De 300 Saoediërs zijn gestationeerd op drie bases in Florida. Ze mogen voorlopig niet vliegen, maar krijgen nog wel theorielessen. In Brabant is een busje met drugsafval gevonden op de snelweg. Het voertuig stond op de A2 ter hoogte van Liemde op de vluchtstrook. In het busje zaten meerdere vaten met chemicaliën. De politie noemt het opmerkelijk dat een busje met drugsafval op de vluchtstrook is achtergelaten. Feyenoord zal op zijn pas in 2025 een nieuw stadion hebben. Het uitgangspunt was 2024, maar het aanvragen van vergunningen en het verkrijgen van grond kost meer tijd, zeggen de directie en de raad van commissarissen. In de loop van volgend jaar moet duidelijk worden of het stadion met 63.000 zitplaatsen aan de oever van de Maas er echt komt. En Ajax is uitgeschakeld in de Champions League. De Amsterdammers verloren thuis met 1-0 van Valencia door een doelpunt van Rodrigo in de eerste helft.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 ZFM. Oh ho, ho, ho! Dit is Kerst met ZFM. Met menu nu de nacht.